12 uur. Dorrald Negens met het NOS-journaal. Volgens de kinderombudsman krijgen kwetsbare kinderen... steeds vaker niet de hulp die ze nodig hebben. Kinderombudsvrouw Kalverboer vraagt minister De Jonge... van Volksgezondheid om maatregelen. Steeds vaker is er volgens haar geen plaats... als kinderen dringend psychische hulp nodig hebben. Ook wisselen voogden elkaar in hoog tempo af. En soms zitten kinderen maanden thuis... omdat er geen passend onderwijs is. Bovendien werken volgens Kalverboer organisaties in de jeugdhulp en in het passend onderwijs vaak langs elkaar heen en zijn de verschillen tussen gemeenten groot. Een van de slachtoffers van de tramaanslag in Utrecht is uit het ziekenhuis ontslagen. De vrouw van 21 uit Nieuwegein raakte zwaar gewond toen Gugman T. vorige week maandag in de tram op het 24 oktoberplein in het Rondschoot. Een man en een vrouw liggen nog in het ziekenhuis. Vrijdag zei burgemeester Van Zane dat ze er slecht aan toe waren. Tegen een tantramasseur uit Renen is drie jaar cel geëist... omdat hij seks had met zes vrouwelijke cliënten. Volgens de officier van justitie heeft hij misbruik gemaakt van hun vertrouwen. Ze kwamen naar hem toe omdat ze vervelende ervaringen hadden met mannen. De tantramasseur zegt dat er sprake was van vrijwilligheid. In zeker zes Duitse steden zijn vanochtend gemeentehuizen ontruimd. De aanleiding voor de ontruimingen is nog niet overal duidelijk. In Augsburg is vanwege een geweldsdreiging de politie massaal aanwezig... en is het tramverkeer stilgelegd. In Kaiserslautern, Göttingen en Neuenkirchen... zijn e-mails binnengekomen waarin wordt gedreigd met een bom. De gemeentehuizen worden doorzocht door explosievenexperts met honden... en de directe omgeving is afgezet. De andere ontruimde gemeentehuizen zijn in Chemnitz en Rendsburg onduidelijk is of er een verband is tussen de dreigingen. Het weer, het is wisselend bewolkt. Af en toe komt de zon er doorheen. Vooral in het binnenland kan lokaal nog een bui vallen. Het wordt een graad of 10. Morgen vrijwel droog, nu en dan zon en iets warmer. 11 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velden van de AWB. Er staan momenteel geen files...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 6.9. Zie Zie je a savage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 You. Oh. you know I want you. It's not a secret I try to hide. You know you won't be so don't keep saying It's all my destiny. What if we? Het ritme van Zandvoort, Zandvoort. op 106.9 RFC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 Side, you look away from me and I see there's something you're je hide and I reach for your hand but it's cold you pull away again and I wonder what's on your is. and then you say to me you made a mistake. You start to tremble and your voice begins to break. Tot zover het ritme van ZFM via de kabel op 104.5.